Zodra we uh, stressvolle gedachten hebben, voortkomend uit angst of um, um, schaarste um, gedoe... Mm -hmm. <laughs> uh, zijn we, horen we niet de stem van onze ziel. En ja. zodra, we, uh, zodra we ruimte ervaren, vrijheid ervaren, overvloed ervaren, uh, geluk ervaren... Um, zodra de ruimte zit tussen onze gedachten en... Um,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 De, ja, het is bijna een tweestrijd hè? Tussen, tussen de ziel en de persoonlijkheid Tenminste, ja. zo ervaar ik het zelfs ja. het is gewoon een stem, punt en, ja. Uh, ja, uh, welke stem het nou is uh, de ene is dit en de andere is dat ja. en zo wat hè? Ja. en daar gaat het ja. natuurlijk om hè? Dat, dat je wel degelijk bewust gaat krijgen van nee, dit is nu van mijn ziel en dit is nu van mijn ja. persoonlijkheid ik denk dat dat ja. eigenlijk de meest wezenlijke spirituele oefening is die er is ja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 Sitting here almost crying There's something in the air Will it be the last time Being here together Is this not forever My heart is filled with pain It drives me just insane ZANG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 grootste killer voor mij, ja. dan ben ik, zit ik helemaal weer dicht en dan weet je, dan kijk ik volgens mij ook raar uit mijn ogen bij wijze van spreken. Ja. En dan moet ik echt weer even uh, buiten lopen en dat is dan vaak nog niet genoeg om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 longed for treasure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 En jij geeft dan stemmexpressie? Mindful stem bevrijden. Mindful stem bevrijden. wauw, dat lijkt me <laughs> helemaal mooi. En dat gaan we hier in Zandvoort in het Jeugdhuis, in de, achter de PKN Kerk gaan we dat doen. Dus uh, ik zou zeggen, luisteraars, hou de site mindfulspreken.nl in de gaten, de agenda. En dan zien jullie dat vanzelf uh, verschijnen. En Erika, wat, uh, wat ga je nog, meer, uh, wat kan je nog meer aanbieden allemaal aan de luisteraar?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 het is een, een sterretje om naar te kijken. Ja, ja dat kunnen Dankjewel. wij alleen maar eens beoordelen. Of mensen moeten hier voor het raam gaan staan bij de studio. Ja. Um, nou, Eerkaard, ik wil je bedanken voor dat je hier was. Wij, hebben, wij geven de gasten altijd het 2012-inspiratiespel. Oké. Okay. Alsjeblieft. Dankjewel. En dat is onder meer door Rob Harms, onze technicus, ontwikkeld met een aantal gasten. Rob van ja. bedoel je? Ach, ja, het maakt ja, zo... ja, heel ja, het goed. niet uit. Ja, heel goed. Vanmiddag tussen 2 en 5 staat Rob Harms op jou op de plek. Vandaar dat ik een beetje de warm was. Ik was en ook in de studio. van nu Jij bent er de oom van, maar roept mij niet uit. Ja, dus uh, Rob Spruit die heeft dat ontwikkeld met een aantal gasten. En uh, nou, het heel actueel 2012 spel. Het leert ook heel veel over jezelf kennen. Uh, je leert ook heel veel van je vrienden als je daar uh, mee speelt. Leuk, dankjewel. Alsjeblieft.